Goedemiddag, ik ben Biem Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Minister De Jonge heeft het niet makkelijk. U bent, meneer de minister, niet de juiste man op de juiste plek. Sorry dat ik het zeg. Verschillende partijen in de Tweede Kamer vinden het waardeloos... dat Nederland morgen als laatste EU-land begint met vaccineren tegen corona. Heel Europa prikt, maar deze minister wikt. En Wat mij steekt en wat me kwaad maakt... is de bravoure waarmee het kabinet uh, vervolgens zegt... ...in de media en in het debat dat we hier 17 december hadden. Jongens, wat maakt het uit? Het is hard wat ik nu zeg... Maar het is wel waardig. is een probleem in het functioneren van deze minister van Volksgezondheid. Gisteren gaf minister De Jonge zelf ook toe dat het misschien sneller had gekund. Bijna alle mensen met een baan gaan er deze maand een paar tientjes op vooruit. Dat zegt het salarisbedrijf dat voor veel werkgevers de loonstrookjes maakt. Voor mensen die rond het minimumloon zitten scheelt het netto zo'n 30 euro per maand. Bij hogere salarissen kan het oplopen tot wel 50 euro. In de haven van Antwerpen is afgelopen jaar een record hoeveelheid cocaïne in beslag genomen. Het ging volgens Vlaamse media om bijna 65,5 ton van het spul. 3 ton meer dan een jaar eerder. Verder werden er ook bijna 15 ton hash, 336 kilo wiet. en zo'n 450 kilo heroïne tegengehouden. Veel mensen in de Haagse wijk Duindorp zijn er wel klaar mee. Er was weer een hoop te doen om de buurt. omdat er op oudjaarsdag een podium stond. waar muziek werd gedraaid. Mensen stonden te dansen, vaak zonder afstand te houden. Officieel was het een demonstratie. Dus wat deze bewoners betreft, moet het ook klaar zijn met het gezanik. Wat is het fucking probleem dan. Je snapt echt niks van de ophef? Nee, ik snap niets van de ophef, nee. Ze moeten nou eens een keertje trots op Duindor wezen... dat er geen geoude is en geen reddetjes en wat er... oké, okay, er is misschien één afspraak in de brand gevlogen... maar voor de rest is alles hartstikke rustig gegaan... maar dat hoor je dan niet en dat vind ik zo erg. Er werd volgens hen gedemonstreerd... omdat de traditionele vreugdevuren op het strand bij Duindorp... dit jaar niet door mochten gaan. Het weer, het is koud, een graad of drie... maar door de noordoostenwind voelt het nog een stuk kouder aan. Morgen kan er in het oosten wat sneeuw... In het westen blijft het waarschijnlijk bij natte sneeuw en het wordt 1 tot 3 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen prima door. Alleen rijden er momenteel geen treinen tussen Bussum Zuid en Hilversum. Dat komt door een aanrijding. en rijden inmiddels wel bussen. Tot zover de verkeersinformatie.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 ...is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Ja, een hele goede middag luisteraars. Ja, zijn... Goedemiddag Jan. Hey. En, uh, Daar hebben een... we onze gezellige Luusjes bij, maar aan de andere kant. Hi Luus. Hallo. Onze eerste uitzending in het nieuwe jaar. En uh, ja, We hopen natuurlijk een, uh, een leuk jaar weer te gaan brengen voor onze luisteraars, uiteraard. Uh, op de dinsdag uh, tussen zo'n 1 en 3 gaan we dat doen. En uh, zoals gebruikelijk lijf live eigenlijk vanaf de studio op de Tolweg hier in Zandvoort. We hopen dat alle mensen de, de jaarwisselingen, de feestdagen leuk hebben doorgebracht. En uh, we gaan de komende twee uur weer proberen wat leuke muziek. Wat uh, ditjes, datjes, alles de lucht in te gooien voor onze luisteraars. En uh, kortom, u bent weer uh, terug bij Lusroom. En uh, we beginnen met uh, een macht van vijf dagen Happy New Year van ABBA yesterday now's the time for us to say Dat is in ieder geval uh, onze wens aan onze lieve luisteraars, uh, Happy New Year. En uh, heb jij de leuke feestdagen gehad, Luc? Ik heb uh, hele leuke feestdagen gehad, Jan. In gepaste dronkenschap doorgebracht? Uh, uh, ja. Okay. ja, niet. Dus niet? Uh, niet, okay. niet dronken geworden, Maar nee. je bent regen gekomen in ieder geval. Maar het was wel gezellig. Okay. Hey, maar Jan, weet jij eigenlijk wel hoeveel van die deegballen wij uh, verstouwen met oud en nieuw? Uh, deze kant nul. Oh. Dus misschien... Nou, ja, dan ja was het wel. nee, ja. Ik ben waarschijnlijk meer van de appel Oh, maar hoeveel heb je er daarvan op gekund? Nou, ik denk in twee dagen. Acht. Oh, nou dat is wat, uh, wat, wij, wat de mensen ongeveer uh, eten. Ze eten acht oliebollen per persoon. En waarom eten we ze überhaupt... Nou, het zal een traditie zijn die uit een heel grijs verleden komt, denk ik. Een van de, uh, van de spannendste theorieën is dat de oorsprong van de traditie oud germaans zou zijn. De godin Perta zou in de periode van 26 december tot met 6 januari met haar geesten rondwaren op aarde. Door oliebollen te eten zou het vet ervoor zorgen dat je niet kon worden opengereten door het zwaard van de godin. Och, nou het is ja. wat. En dat allemaal voor een hollybol. Ja, hoe kom ik erop, hè? <laughs> ja. Maar dit heb je natuurlijk opgezocht, hè? En Dit heb het, ja, ik, jij ja. De, Oké, okay. de, de, ja. okay. nou, toch wel gedaan. leuk. Voor de luisteraars weten we in ieder geval uh, waar het vandaan komt. Waar okay? het vandaan komt. Okay. Uh, we gaan even kijken. Verder met een uh, lekker nummer van Diddy Vera. En dat is uh, uh, voor zijn laatste cd, Another uh, Goodbye. Do you think it was easy? Saying goodbye Cause there's nothing as hard Telling someone alive Straight from the heart And then the world Came tumbling down There was no escaping From what we had found But I still believe in another goodbye The one without questions and reasons why Oh, I still believe Yeah, I still believe I still feel you lead me Through my darkest of days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 to is... I still believe in not a goodbye. The one without questions and reasons why. Oh, I still Deze zanger, toch? Wat een heerlijke stem heb deze en, man. Terecht en, uh, dat hij uh, nummer 1 geëindigd uh, is in de top. Een oh, ja, groot artiest heeft ja. toch allemaal eventjes van de troon gestoten. Super en, uh, als die man ook optreedt op televisie, het is een geweldige zanger. En, uh, een jongen met een hele grote toekomst. Uh, Toevallig zie ik hier uh, wat voorbestaan. Ja, leuk hè? Ja, dat hebben we even de eerste babyfoto's hier ja, staan van, uh, van Danny. Eerst, hij, een kerstkindje, het is toch ook een eerste klas Komt. Ja, Die geweldig. Die Vera met zo'n mooi... Een leuk dochtertje. En, mooie dochter. En een van. leuke naam. Ze heet La, ja, La, La, vie. Vie. La vie. Ja, en nee, ze heet nog meer. Ze heet nog meer. Ze heet nog meer. Nog meer? Ja. La Vie en dan uh, nog iets met... En dan Vera. Ja, en een leuke foto. Nou, vanaf ja. deze kan Danny en, uh, en zijn vrouwtje harte met deze. Dit mooie wereldwonder. Zo is dat. Oké. Okay. was dit Hoe uh, heb jij het uh, nu ervaren... zo uh, de 1 januari naar buiten kijken... en geen bergen vuurwerkafval voor je deur? Uh, hoe ik het ervaar? Ja, dat vraag je aan mij. Ik heb uh, heel veel hondjes. Ik heb drie hondjes. Ik heb er altijd eentje in de opvang. En voor de hondjes is vuurwerk gewoon een drama. Alle huisdieren denk ik wel, hè? Uh, ja, ja. Uh, ja. Dus wat mij betreft... Uh, doe gewoon lekker een... Uh, een vuurwerk ergens waar het uh, centraal is... Ja. zodat iedereen het kan zien. Nou, de meningen verschillen nog altijd. Erover ja, vooruit, en, laat, dus... uh, ja. en laat dat het zijn. En niet de jeugd. Want er zijn toch weer twee kinderen die de volgende dag... Uh, vuurwerk hebben opgeraapt en zijn allebei in ja, hand, hand kwijt. Het ja. is verschrikkelijk, je wil het niet. En het is één moment van onbedacht zijn, waar je je leven lang mee moet gaan lopen. En heel wat minder oogletsel uh, dit jaar. Ja, dat geluid, is ook al maar, Ik heb trouwens uh, iets gezien, Er uh, was een filmpje vanuit uh, Abu Dhabi. Dan hebben ze een hele grote wolkenkrabber en uh, dat was één groot vuurwerk uh, gebeuren. En het zag er echt geweldig uit. Zoiets zouden ze hier ook kunnen doen. Nou, leuk. Ja, dat, ik stel voor gewoon lekker één centraal punt waar iedereen het uh, kan zien en naartoe kan gaan. We moeten even afwachten de toekomstige ontwikkelingen rond het vuurwerk. Want dat, ik uh, weet het niet waar het is natuurlijk uh, goed bevallen. En ik weet niet uh, of het uh, definitief gaat worden. En dat gaan we volgend jaar ik ben, of eigenlijk ik het, heb het eind van het jaar doen. zien. Ik heb een donkerbruin vermoeden van wel, maar dat ze nog eens. Ze hebben een heel jaar om erover na te denken. Dat bedoel ik maar. Hoe ze het gaan oplossen. Oké. Okay. Weet je wat ik me een beetje afvraag? Ik, uh, ik heb van verschillende kanten vernomen dat wij s'avonds in Zandvoort... helemaal geen handhavens op straat hebben. Is het zo? Ja, dat heb ik van verschillende kanten vernomen. Uh, Daar verbaas ik me een beetje over. Ik zie ze wel rijden, hoor. S'avonds? Ja. Echt s'avonds? Ja. Ja, ja, ik ben na uur niet meer buiten op straat. Maar. Ja, nou, misschien dat de gemeente een keer reageert hierop. Want het schijnt een keuze van de gemeente te zijn, zoals ik het vernomen heb... om uh, dat uh, s'avonds een beetje in te gaan perken, de handhaving. En ik denk toch niet dat het helemaal goed is. Misschien mijn persoonlijke mening. Want er gebeuren natuurlijk altijd dingen waarvoor uh, de BOA's uh, uh, ingezet zou moeten kunnen worden. Ja? En ook het, uh, het naleven van het parkeerbeleid hè, voor het vergunninggebieden... Eh, waar s'avonds nogal weer auto's staan die er eigenlijk niet horen. En ze zijn er om meer dingen op te noemen. Dus misschien dat de gemeente wil reageren, hoe dat dan zit eigenlijk. He? Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Ik ah. heb geen idee. Ik, ik, zie ik hoor de vraag van ze. Uh... Dus, uh... Ja, en, maar ja. Ja, ja. ja, ik weet niet wat ik erop zeg, want ik ben nooit zo laat buiten. We wachten af. Ik weet ben... niet. Over en over, I keep going over. Took, turned into gold to go. Renke Sinatra, wie kent er niet. Uh, Dat heeft iemand uh, nog een hele mooie muziek voor ons nagelaten, toch, helus? Ja, zeker wel. Ja, eigenlijk wel. Ja, er hoeft eigenlijk helemaal niets meer over verteld. Er is al zoveel bekend over deze man. De voice, de blue eyes, these, ja. the golden voice, van, ja, alles. van alles. Maar ja, iets heel anders. Ja, vijf, luister. Uh, uh, heb jij uh, nog goede voornemens uh, voor dit jaar genomen... Of ja, ik, nou... ik heb uh, mijn goede voornemen was om geen goede voornemers te nemen eigenlijk. Oh ja, je dacht van nou, doe er ja, niet mee. ik zie het wel. Weet dat... jij wat de meest voorkomende goede voornemens zijn? Ja, stoppen met roken, denk ik. Stoppen met roken, afvallen ja. en minder stressen. Oké. Okay. En helaas lukt dat slechts bij één op de vier. Dat is niet veel. Dat is niet veel. Dus we gaan nog heel veel dikke mensen zien in het Ja, ja en een heel veel sigaretten. Ja. En een heel veel teugelstraat. Ja, met al die stress van de corona <laughs> zal het wel helemaal. Maar niet even een uh, wedervraag. Jij, heb jij goede voornemens? Uh, ja, ik ben uh, gestopt met, met roken, maar dat uh, was ik al. Oké, okay, maar voor de rest dus niet? Nee, ik hoef niet af te vallen. Nee, maar je hebt ook niet voornemen om weer met roken te beginnen? Dat heb je niet gedaan. Nee, dat doe ik niet meer, joh. Moet je niet meer doen? Nee, daar begin ik dus niet meer aan. Heel wijs voor jou dus. Nee, echt, okay. dat vind zo smerig geworden. Dit <laughs> ja. is uh, Robbie Williams. love my life. En als het goed is, hebben we een gast aan de telefoon? Klopt Goedemiddag. Dat? Dag ja, Marta, hallo, welkom bij de lunchroom bij Jan en Lucie. Oh ja, ja, ja, ja. Wat leuk dat we uit de lijn hebben. Sorry? Wat leuk dat we je aan de lijn hebben. Ja, vind ik ook. Ja. Het was een leuke verrassing hoor. Eh. Nou, wat is een verrassing. Hè? Eigenlijk Beste wensen nog en gelukkig nieuwjaar. En dat is ook voor jou ja. of, of voor jullie allemaal van deze kant hetzelfde. Uh, ja, eigenlijk wat, We wilden gewoon weten hoe we het kerst ervaren is door jullie in deze coronatijd. Dus Lucy gaat wat leuke vragen stellen denk ik. Hè, Lucy? Ja, hoe waren de kerstdagen uh, in deze coronatijd? Uh, Lucy, het waren heel anders. Echt, en, het was echt apart, deze kerst en de oude nieuw. Begon zaai, maar God zij maar godzijdank, godzijdank, onze gasten hier in Zandvoort, die zijn, die supporten ons zo, al de periode, en met de kerst ook. Dus godzijdank, ik heb goed gedraaid. En ik hoop natuurlijk ook van mij, voor mijn andere collega's dat het ook precies hetzelfde was. Dat hoop ik ook. En waarschijnlijk gaan we die later ook nog... Uh... Bellen en uh, vragen hoe het voor hun was. Ja. Uh, heb je veel veranderingen moeten doen? Heb je er veel voor moeten adverteren of iets kunnen ja. do iets doen ja. om. Uh, toch ja. maar een goede ja, bezetting te ja, krijgen. Ja, ja. De inkomsten voor ons natuurlijk zijn veel lager dan normaal. Maar toch, je moet blijven adverteren. Je moet folders maken, je moet verspreiden. Je moet extra uh, jongens en meisjes zeg maar, voor het bezorgen, inschakelen. De kosten zijn alleen maar echt hoger, hoor. Echt maar waren jullie, waren jullie angstig uh, uh, na de aanloop met de kerst? Van, wordt het succes of wordt het geen succes? Uh, nee hoor, nee hoor. Ik was, ik, had, uh, geen, ik was niet bang hoor. Ik wist dat mijn gasten zullen mij echt uh, steunen. En dat hebben ze al die tijd. En nu ook met de coronatijd en ook in december. De hele periode. Ik ben ze echt dankbaar. Oké, okay, dat geen, is leuk om te horen. Ik heb geen woorden. Ik heb geen woorden voor die mensen hier in Zandvoort. Top. Ja, maar het is natuurlijk ook een. Dat hebben we al een, een paar keer omgeroepen ook bij ons in de uitzending. Het is natuurlijk leuk als als de. Dus de horeca gewoon lekker ondersteund wordt door de bevolking, want we hebben allemaal slechte tijden en we moeten het ja. proberen tot een minimum te beperken natuurlijk. Ja, zeker, zeker. Ja, goed, wij hebben allemaal, ook ik en ook al die collega's, wat goedkopere gerechten gedaan. Wij proberen dat, zelfs brengen wij ook in Hemstede, in Aardegoud, in Haarlem, overal. Wij proberen wat binnen te halen. Wij doen echt alles, alles, zodat wij gewoon allemaal boven water... Uh, en ja. ik hoop voor iedereen. Ik, ik hoop voor iedereen dat het snel dat afgelopen is. En dan hebben wij een betere jaar. Hè? Ja, laten we over dat het van de zomer allemaal weer een keertje normaal kan zijn. Ja, zeker weten. Dus jullie hebben ontzettend hard moeten werken om toch nog een beetje een leuke ja. kerst te hebben zelf. Ja, nou, ja uh, zeker. Nou had ik je voor de uitzending, uitzending even aan de telefoon. Ja? En toen zei je van, uh, we hebben een prijs gewonnen. Kun je daar iets over vertellen? Ja, zeker, zeker. Eigenlijk, uh, ik ben, ik zit twee jaar hier in Zandvoort en uh, vorig jaar had ik met uh, uh, Nederland, kon ik Horeca Nederland, had een wedstrijd voor, landelijk gedaan en vorig jaar was ik de eerste geworden hier in Zandvoort en in uh, Noord-Holland was ik nummer vijf. Dus van deze jaar, ja. mijn doel was Noord-Holland. Natuurlijk, hè? Ja. En dat heb ik bereikt. Ik ben nou, nou, maar één we... in uh, Noord-Holland geworden. We zijn alweer toch weer trots op jullie? Ja, ja, ja. Kijk eens, Zandvoort heeft vele kansen. Niet alleen de mooie stranden. Maar ook heel goede restaurants. Zeker. Zekers. En nou. ontzettend lekker. Eén daarvan ben ik. Ja, heel <laughs> trots. Wat geweldig. Zeg, ja. van harte gefeliciteerd. Wat geweldig. Dankjewel. Leuk Dankjewel. nieuws. Nou, we vonden het zo leuk ik eventjes te moeilijk. horen dat je het leuk gedaan hebt. Het was echt moeilijk, hoor. De wedstrijd met corona. Wel, je hebt niet zoveel gasten binnen. Maar toch, die mensen die kwam eten halen en gelijk een stemmen. Nou, leuk eens hoor. Ja. Nou, dan heb je echt wel wat bereikt, hè. Dan heb je Zeker. echt wel iets goeds gedaan als mensen dat voor je doen. Jawel, jawel. Toch? Ik ben een positieve mens. Heel ik zie goed. alles positief. Ook door deze periode. Wij komen doorheen. Ja, wij toch. We komen sowieso doorheen. Tuurlijk. Het wordt een eind van. En we moeten alleen maar de goede kanten van deze situatie zien. Ik ben blij dat je, je positief blijft, Marta. Want dat vind ik toch wel dat goed om te horen. Ja. ja. En niet, niet bij de pakken neer gaat zitten. Ja. Ja, wat het is, dat zal ook niet leuk zijn, natuurlijk. In ieder geval vonden we het heel leuk je even gesproken te hebben. Ja. Uh, voor... Coke, ik was echt uh, heel blij dat u heeft gebeld. Dank je. Ja, we, nee, maar we gaan misschien nog wel meer horecazaken bellen. Want wij zijn toch een ja, beetje zeker. nieuwsgierig of het een succes geweest is: uh, dat afhaal. Uh, bij uh, mij, ik, ik, een grote dank van mijn hart, in mijn, alle mijn gasten, alle mijn supporters. Ik heb geen woorden. Dank je wel, dank je wel. En ik wens iedereen de, best, de beste wensen en een gelukkig nieuwjaar. Voor jullie ook allemaal, Marta. En uh, we hopen dat het jaar uh, goed, heel positief gaat worden uh, zonder corona. En uh, als afsluiter gaan we voor jou nog een, uh, een Grieks nummertje draaien. Dank je wel, Marta, voor dit uh, gesprek. Κινότοποτάμι είναι Η αγάπη μου στα χέρια σου είναι κάτασπρο πολύ. αγάπη μου στα χέρια σου είναι κάτασπρο είναι πράσινο το Sto botani, sto bazi, Nuruah, Nuruah. Die agapi moet nu Zes topotaben, tomafie, uuruar, uuruar. De agave moet je Ja, nou, dat was en Leniek en dat draaiden we dan van onze gast die we zojuist in de telefoon hadden, Marta. En uh, even leuk om te horen dat ze zo'n uh, toch een succesvolle feestdagen hebben gehad qua omzet en dergelijke. Ja, ja. ze en, hebben er wel uh, iets harder voor moeten werken, maar het is er dan toch gelukt om er toch nog een leuke kerst van te maken. Dat is uh, heel leuk altijd om te horen. Ja. En dank hun uh, van, vaste klanten van Zandvoort uh, ja. daarvoor. We gaan uh, verder met share. Guarir non è possibile la malavvia di vivere sapessi come vera questa cosa qui ti fa soffrire un po, punisci la vivendola, è l'unica maniera sorprenderla così, più che puoi, più che puoi, afferra questo istante, stringi più che puoi, più che puoi, non lasciare mai la presa.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 Zie aan. Het thuis viel op de bank, mij niet gebeld. Je rook naar de drank. Vanmorgen zei jij, blijf je wachten, het wordt niet laat. Nu heb ik liever, dat je mij heel snel verlaat. Wat heb ik gedaan? Waarom doe je mij dit aan? Heb ik gelijk? Zie je mij niet meer staan? Zeg het me nu, van het denken word ik zo moe. Als je weg wilt, zal ik niet vragen waar ga je naartoe? Mascara op je wang, een bezopend gezicht, je wist het al lang. Als je ontwaakt, dan komt het gespeelde verdriet. En wil je blijven, maar geloof me, ik wil dat niet. Daar staat je tas. Wat van jou is, krijg je mee? Waar moet je nu heen? Ik heb geen idee. Als je maar nooit meer een voet zet in mijn haar. Dat is natuurlijk een lus. Ja ja, ja, ja, ja. Oh, je vroeg net aan mij, Jan, over dat vuurwerk, hè? Ja. Ja, en, maar ik vroeg me van de week ook af... waar komt dat eigenlijk vandaan, dat vuurwerk? Dus uh, uh, volgens mij van de Chinezen om de goden weg te jagen. Bijna ja. Oké. Okay. Bijna goed, ja. Dan krijg ik sapcentrofusje? Ja. Nee, okay. je krijgt een aardappelschil met je gedacht. Ja. Volgens bijgelovige mensen was de kans groot... dat kwade geesten rond de jaarwisseling rondspookten op aarde. Om ze, en om ze weg te jagen moesten de, de bangeriken zoveel lawaai maken. En dan gingen de geesten weg. En dus gingen mensen knallend het jaar uit. Maar ja. jij wist hem. Nou, in zoverre, we hebben, vooral in Amsterdam is het een traditie in de Chinese wijk... dat ze daar echt met de, met de drakendans gaan doen... Hè? Dan ja. gaan ze echt de Chinese wijk door. En dan gaat ook met heel veel tromgeroffel En het resultaat moet hetzelfde zijn. zo dus ook van die kwade geesten ergens weg te jagen. Oh. En het is echt leuk om een keer mee te maken in Amsterdam. Dus op Chinees nieuwjaar is dat altijd. En het is zo rond, meestal rond februari het verschil per jaar. Maar in die periode is het echt leuk om een keer in maar Amsterdam dan, te gaan kijken. dan hebben we het in februari weer. Ja. Tenzij we allemaal corona-revens ja, hebben ja, nog. Ja, dat wel dat is wel jammer natuurlijk. februari ook nog niet voorbij. Maar misschien een tip voor de toekomst. Want dat, dat vaccineren Dat duurt zo lang hier. Nou. Ja, <laughs> ja ik, ik hoor al dat Duitsland die heeft de lockdown verlengd naar eind januari. En de Jong en Rutte, nou die... Die liggen onder even vuur. Niet, even niet lekker nu. We gaan het afwachten. Ja. Hier is Miss Montreal. Three Je kerstklonken wel in het uh, Miss Montreal, Angels uh, in the Sky. Maar toch even een lekker nummer om van aan te horen. Ja, ik, ik heb nog iets. Vertel Ho maar. Want de morgen gaan de meeste mensen hun, uh, hun kerstboom uh, eruit gooien. Maar weet je dat je er ook uh, thee van kan maken van dennennaalden? Ja hoor. En gebruik dan voor... Uh... Ik heb het geprobeerd, maar hij past niet in mijn theepot. Nee, maar je moet hem ook niet met z'n hele oh. in de theepot doen. Oh, is dat het probleem? Dat, dat is weet het. ik je dat voor volgend jaar in ieder geval. Het dus. lekkerste is het, uh, de, de top en dat even laten trekken in water... wat net van de kook af is. Oké, okay, maar dan als en de ballen eruit ja. zijn natuurlijk, uit de boom. Wat, de ballen mag je erin de, laten zitten. de ballen, oké. Okay. Al, alleen de naalden. Nou ja, je, je weet het nooit. Je weet het niet. Maar nee. ja, je, je, kan er, ja, je kan er nog wat leuks mee doen misschien... Maar ik zou er geen thee van trekken van de kerstbal. Okay. Maar van de dennen aan de kant dus. Okay. Ze maken ook van de grove den vaak uh, erop. Dat Ach. Zijn, Ja, Dat wist ik niet. Wat keren. heb je door wijze tips vandaag? Ja, echt. Dat is niet te geloven. Hoe kom ik erop? Vers jaar, hè? Vers jaar nieuwe tips. Ja, ik, ik begin gewoon het nieuwe jaar goed. Dat was mijn voornemen. Heel verstandig hoor. Uh, de Skeffels ken je die nog wel heel lang geleden? Ja. ja en we zongen ze ook weer? Geen idee. Dat ga je nu horen. Oké, okay, ga jij me vertellen. Scheffels. De Scheffels. scheffels. ze scheffels. Dus. Scheffels. Nou, ze moeten scheffelen, maar, maar ze scheffelen, ze zien, helemaal, ze scheffelen, helemaal, ze scheffelen niet. helemaal niet. Ze scheffelen niet, wat gek hè? Ja. Oh, ja, ik jawel. wel een wekkertje. Thank you very much for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 die ziel van deze plaats zijn, denk jij, Lus? Ik denk, dat ik, very much. Met Luus, die zit Radio. We gaan uh, aftellen naar het, uh, het eerste uurtje wat, uh, van deze lunchroom. Hi, Vincent. En dat uh, is uh, Europe. Met Luus, die zit Radio. Hi.